4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De bijna 30.000 leerkrachten die vorige week in Chicago het werk neerlegden... gaan hun tweede actieweek in. Door de staking zitten in de op twee na grootste Amerikaanse stad... zo'n 400.000 leerlingen thuis. De burgemeester van Chicago kondigde gisteren aan dat hij een rechtszaak aanspant... om een eind te maken aan de staking bij het openbaar onderwijs. De leerkrachten zijn tegen een aantal hervormingen van president Obama... Die heeft besloten de schooldag langer te maken, een salarisverhoging uit te stellen... en de prestaties van de leraren strenger te laten beoordelen. Vooral die strengere beoordeling ligt gevoelig. Veel leraren zijn bang voor ontslag als ze worden afgerekend op de resultaten van de school en de leerlingen. Henk Kamp gaat vanochtend verder met de opdracht die hij van de Tweede Kamer heeft gekregen... om de mogelijkheden voor een nieuw kabinet te verkennen...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 Vanmiddag maakt de kiesaad bekend of dat inderdaad zo is. Op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië... hebben 964 Ferrari's een wereldrecord gebroken. Nooit eerder waren er zoveel van de Italiaanse auto's op één plek verzameld. Op het ruim 5 kilometer lange circuit... reden de auto's voorzichtig bumper aan bumper. De kolonne werd aangevoerd door Formule-1-rijder Felipe Massa. De oude record stond op naam van een Japanse Ferrari-club... die wist in 2008 490 auto's bijeen te brengen.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 De nacht van, de nacht van, de nacht van. De nacht van, de nacht van de <laughs> dat is echt goed. Je zou de nacht van. Nee, ik zou het laatste. Nee, van je de doen leven. Van, uh, jij doet. Da, da, da, da. Ja, dat doe ik op het einde toch? Nee, nee, nee. nee gewoon een twee, nou, tweede dat je keer. Dat was, ik dacht we deden toch de nacht van de nacht van het leven. En we hebben nog een uurtje, om het even nacht te repeteren. Nee, we proberen het gewoon. En dan doe jij, doe jij gewoon dat. Onder... Met me. Met Adeline. Ja. Oh. Ik snap het nog niet, maar we, do we Ik het do doen het gewoon onkeren. Doe nog een keer. Ja, ja, wat. wat. Ja, ja, okay. Eén, twee, tien. De nacht van, de nacht van, het goede leven. De nacht van, de nacht van, met Adeline natuurlijk. Nog van het goede leven. <laughs> oh nee, ik moet nog een keer. <laughs> ja, jullie moeten wel ja, meespelen. zo ja. Nee, joh. Ja, je ja, dat is gewoon live op de rij. Dat weet je ja, niet. Die dingen is perfect. Dat was een leuk. spontaniteit. Is zit toch de radio? Ik dacht dat ze ging hoeven hier. Ik, ja. ja. ja. ik zou het wel later niks meer doen. Nee, dat is leuk toch? Hey, hartelijk bedankt. Ja, jij en wel bedankt. thuis leren. Oké. Ook geleden. techniek bedankt natuurlijk. Ja, oké. Ik weet niet of jullie roken? Roken jullie? Ja, zeker. ga dan rot even op naar het hok hiernaast. Dan ga ik verder met het programma. Ja? Oké. Even kijken, ja. Ik word. Ik word er elke keer zo vrolijk van. Ik deze hoor. Dat was de kick die een, een jingle maakte. Nou goed, lieve luisteraars. Uh, door onverwachte financiële kinken in kabels. Uh, deze week geen op herhaling. Hopelijk kunnen we daar volgende week weer mee verder. Uh, niet getreurd. Ik heb stapels moois om te laten horen. Uh, bijna alle nominaties voor de NTR Publieksprijs zijn het beluisteren waard. Nou ja, allemaal natuurlijk. Anders waren ze niet genomineerd. Ik vond de bijdrage van Elie Elise Hoopman ook heel beluisteringswaardig. Zij studeert aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen, afdeling drama, woordkunst. Schuimstreep woordkunst. En haar documentaire is een zoektocht naar Arnold Gunberg. Zal zij de schrijver ontmoeten? En wat gebeurt er met het interview? De nominatiecommissie zei. Het programma is mooi opgebouwd, met durf en creatief vormgegeven. Dat maakt het volkomen anders dan het zoveelste schrijversportret. Luistert u naar Arnonchen. Wat is er gebeurd? Ik heb er nog niet bij neergelegd dat het echt is gebeurd, maar als het. Ik ben een interview kwijt wat ik met, uh, met Arnon Krimberg heb gehouden. Oh.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 Je vroeg nou van, waarom, waarom ben, doe ik dit nu? Mm -hmm. Ja, dat is eerste instantie. Kan ik dat ook niet uh, nou zo helder krijgen waar je nou per se daar wat mee hebt. Waarom, waarom hij eigenlijk? Waarom precies hij? Ik denk um, door zijn columns in de VPRO-gids. De Jasje Jasja. <laughs> ja, dat is de tweede naam.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 Ik weet het niet. Het was echt een mooi interview en. Je hebt helemaal geen idee wat er kan gebeuren. Maar ik weet het echt niet. Oh, oh goed. Oh, kutje. Geagte meneer Krumberg. Beste meneer Krumberg. Lieve Arnon. Arnentje.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 merkt uh, het wel? Oh, super. Ik had echt niet verwacht dat ik u nog even zou kunnen spreken. Het <laughs> zijn uh, dat het dat is heel erg veel schrijf, laten we zeggen. Het zijn dat het dat is een heel erg veel schrijf, laten we zeggen. Het zijn dat dat is heel erg veel zeggen. Het zijn dat dat is heel erg veel schrijf, laten we zeggen.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 uh, bent u hier, loopt uw vriendin hier ook rond toevallig? Of is dat, uh, nee, dat niet de vraag? Nee. Ik vroeg mij af of er mogelijkheid zou zijn dat ik uw moeder zou kunnen ontmoeten. Mijn moeder? Dat is, ik, uh, denk het niet, maar ik zal het haar voorleggen. Uh, ik wilde graag op zoek gaan naar waarom ik uw boeken zo fascinerend vind, naar me zeggen. Okay. En ja, ja, ja. ja, zou ik u uh, mijn e-mailadres dan geven of iets dergelijks? Of kan ik u. Uh, ja, ja. Ja, dank je wel. Ja, super, veel plezier nog van Apple. Ik heet uh, Elie Nies. Ja. Ja, dank je wel. Ja. Beste meneer Kruenberg.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 Dag, Elie Elise. Ja, ik herinner het me. Ik moet mijn moeder nog vragen. U kunt me best eens bellen. Hartelijke groet, Arno. Oh, mijn god. Stel je voor dat het gewoon echt weg is, Nee, want ik. Ja, uh, het is niet weg. Nee, het is niet, het is niet weg. Dag meneer Grimberg, wanneer komt voor u het beste uit? En hoe kan ik u bereiken? Groeten, Elie Elise.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 mijn liefde voor literatuur... daarbij aan de bron ligt of zo. Dus iets wat heel erg deel van mij is. En daardoor als schrijver... heel dichtbij dicht bij me staat of zo. Omdat ik die boeken heel belangrijk vind. Dus dat klinkt dan akelig. Maar dat is een soort vader... Hoe noemde jij het nou? Literaire vader. Nou ah, ja, <laughs> dat. En, euh... Ja, ik wilde ook wel graag dan...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 Gaat dat minder makkelijk, omdat hij. Ik kan niet als onschuldige interviewster in hun leven binnendringen of zo. Dag Elie, Leonard Cohen. Mag ik het daarbij laten? Verder geen dank. Hartelijke groet, Arnhem. Ja, Vienna is 10. Ja, ja, ja, a, a lot With red window.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 Take this wall with the clamp on its jaw. Oh, I want you, I want you, I want you okay. on a chair with a dead magazine okay. in the cave at the thing. tip of the <laughs> living yeah. in That's some it. hallway with the. Um, had, uh, and een kuurwoord. Ik neem een koekje, ik weet dat het vreselijk kraakt, maar dat maakt niet uit. Ik heb er ook niks mee tegen. Oh, dat, dat, dat vermoed ik al. Want ik, heb, ik, ik, doe, ik, ik doe af en toe ook dingen voor de VDL Radio. Dan, als het kraakt zegt de Noordhoek, die al heel lang voor de radio werkt, dat maakt het alleen maar beter. Ja, dat klinkt misschien een beetje autistisch, maar ik, vond, ik wilde dan, was ik vier weken met mijn ouders in zo'n dorpje in de Bergen. En wilde ik zoveel mogelijk andere dorpjes bewandeld hebben. Dus die streep ik me af van daar zijn we heen gewandeld. En wat ik dan ook leuk vind, soms zocht ik een dorp uit. Op een gegeven moment mocht ik dat zelf doen. Wat eigenlijk dan net iets te ver weg lag. Wat van het vraag was of je dat kon halen. En als je het dan toch had gehaald. was ik heel tevreden. En wanneer mijn moeder was er niet zo voor. die vond al die te lange wandelingen. Vond ze, dat noemde ze een strapaat. Dat vond ze een uitputtingsslag. Dus dan moest ik haar ook nog wijsmaken dat het niet zo'n lange wandeling zou worden. Dus ik moest ook een beetje om de tuin leiden. om dat dorp toch te bereiken. En haalde u dit ook wel eens niet? Nee, want het probleem was.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 Want ze zijn naar Beieren gegaan. Daarna is ze nooit meer meegegaan. Maar ook, ja, mijn zus heeft natuurlijk een heel ander leven gekozen dan ik. Mijn zus is getrouwd, want in Israël is heel religieus. Ze heeft zeven kinderen, heeft kleinkinderen al. Die had, denk ik, toen ook al andere voorkeuren. Heeft u nog veel contact met uw zus? Weinig. Het contact vind ik wel een beetje ingewikkeld. Ook vanwege, mijn moeder werd heel erg ziek in de zomer van 2010. En ik vond dat mijn zus toen...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 Uh, maar ik wist natuurlijk, er zijn natuurlijk andere manieren... hoe je als acht jaar jonger kunt winnen. Als dan als we dan hadden trok aan haar wat ik graag deed... of in een borsten kneep ik graag als kind, hè? ik was zo het over. Vier, vijf, zes. Dan kreeg ik natuurlijk gelijk, want ik was de jongste. Zij moest beter weten. Maar met spelletjes wilden we allebei wel heel graag winnen. En ze liet me niet winnen. Zij was wel... zo slim om toch zelf te winnen. Ja, is dat slim? Nou ah, ja, ik weet, ik, ik, ik, ik weet niet of het slim is. Ik was een keer, in, ik was in Leidse Rijn twee jaar, nee drie jaar geleden als, het, als het Toen deed ik zo'n project dat ik bij verschillende gezinnen heb gelogeerd. Misschien heb je ervan gehoord. Leidse Rijn is in Phoenix, in Utrecht. En bij één gezin ging je toen met kinderen tafelvoetbal spelen met de vader. En dus toen zei van ja, je liet mijn kinderen niet winnen. Dat zegt wel iets over hoe competitief je bent. Maar ik kwam helemaal niet omhoog. te laten winnen. Het spelletje, dat ga ik toch niet laten winnen. En als je een spelletje neemt met je vader, liet hij je dan winnen?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 Je je je lachen niet in te houden? Ik weet het niet of je hand. Maar wat weegde zwaarder? Dat je met de vrouw en kinderen in Amsterdam-Zuid eindigt? omdat dat je niet zou schrijven? Nee, ik wilde, toen, ik wilde nee, dat ging het toen. Ging nee, het schrijven was een middel. Het schrijven was op zichzelf toen helemaal geen doel. Het schrijven was een middel omdat ik wel wist dat ik iets anders wilde. Of dat ik mij. in die wereld niet, niet thuis voelde. En dat er wel iets. iets brandde. Maar ik wist.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 Op een gegeven moment ik, ben ik opgehouden met toneelspelen. Um, ik ben gaan schrijven. Ik heb toen ook mijn eerste tekst die ik nog zelf wel speelde. Dat was een soort tussenfase. Een café Schelten, maar ik die maar opgevoerd. Maar in eerste instantie wilde je wel graag op een podium In eerste instantie wil ik gewoon spelen en geen die schrijven. Zo is het begonnen. En dat is niet gelukt. Dat, ik denk dat het goed is dat het niet gelukt is. Waarom? Ik denk niet dat het eigen talent ligt. Ik vond wel echt dat het niet gelukt was. Ik had wel er alles aan gedaan om het wel te laten lukken. Maar je merkte gewoon dat met schrijven het gelijk beter ging. Of hoe nee. maak je die beslissing? Als, als ik eerlijk ben, dat is ook gewoon een praktische reden. Kijk, toneelspelen kun je niet in je eentje doen, maar je schrijven wel. En ik vond het eigenlijk om allerlei redenen wel prettig om alleen te zijn. Wat was dat de belangrijkste reden? Nou, ik denk dat ik toen ook wel bang was voor mensen.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 En schrijven kan je gewoon dat doen als een elektrische type machine. Ik hield ook gewoon van het. van het geluid. Ik weet wel dat ik soms echt. soms zat ik echt alleen maar onzin in het type puur grond, dat geluid. Um, over geluiden gesproken, je armbanden rinkelen nogal. Wat heb je voor armbanden om? Oh, dit is. Dit is een, dit is van Irak. Dit zijn talismannen. De oog staat voor onoverwinnelijk. De eerste keer dat ik terugkwam, toen mijn vorige vriendin. Ik terugkwam uit Afghanistan.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 relaties moest aangaan met vrouwen van de eerste... die een naam hadden, die begon met de letters M-A-R. Sorry, dat ze zo rinkelen. Maar dit is, ik bedoel, ik, doe ze, ik heb ze... Dat zijn een soort, ja, thuismannen. Ik denk ook dat ik, dat ik mensen... Dat ik zeker voor die aanmandjes mensen pijn zou doen... als ze me zouden zien zonder. Maar ook, je bent eraan gewend geraakt. Het zijn deel... Dit rinkelen is, hoewel me soms ook wel irriteert... is deel van...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 Vind ik dan nog wel met mijn moeder, dan heb je dus de avond. Dat is een vrij belangrijke avond, maar ook een hele leuke avond. Dat je dan vertelt van de uittocht uit de griep, dan uh, zeg ik wel... Als ik met mijn moeder aan tafel, dan zeg ik ook wel een paar gebeden die daarbij horen. Dan heb ik daar absoluut geen moeite mee. In welke taal is dat dan? Hebreeuws. Ik kan nog wel Hebreeuws lezen. Niet meer zo goed als vroeger, merkte ik, maar ik kan nog wel lezen. En zingen jullie dan ook liedjes? Ja, ja, ja we zingen liedjes, ja. Ja. Kan je een stukje zingen? van zo'n nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> absoluut niet. Nee, nee, dat gaat echt, dat is, nee, dat is voor iemand kreeg uit, nee, nee, <laughs> Sorry. <coughs> um, Oké, okay, dan terug naar de uitgeverij. En toen ben je uiteindelijk uh, zelf, heb je zelf een... Uitgeverij opgestart. Ja, ja, ja. Inderzijds was het natuurlijk het idee van... Ik had ook wel teksten opgestuurd naar uitgeverijen. Bijvoorbeeld gedichten. Ik schreef toen gedichten. En ik had ook contact gehad met Van Oorschot. Die waren geïnteresseerd. bij. het was nooit zelfs maar tot een publicatie gekomen... in de tijdschrift. Toen dacht ik, dat, dat moet anders. Dan ga ik het maar zelf doen. Als iemand het doet, doe ik het zelf. Dan ik toen dacht ik inderdaad nou, van... Als ik mezelf uitgeef, kan ik ook anderen uitgeven. En ik had toen eigenlijk het idee om allerlei literatuur en vertelling uit te geven... En op een gegeven moment... Ik het was allemaal nog voor het internet, dus dat was moeilijk na te gaan. Een onbekende Omeens of Hongaarse schrijver uitgeven. Dat was ik dan eigenlijk... Begrijp je? Ja. Dat was het idee. Het zover is het nooit gekomen. Maar je moet ook een soort startkapitaal hebben, toch? Ja, ik had wel wat gespaard en ik had ook geld gestolen van mijn ouders. En ik heb ook wel... Ja? Hoe ging die diefstal in zijn werk? Oh, dat was heel eenvoudig. Mijn vader leefde niet meer. Mijn moeder wist niet van bankzaken, dus ik moest al die bankzaken regelen. dan zei ik, oh, dit moet je nog even ondertekenen voor het loodgiet. En dan was het, ging het gewoon een Stichting Kazimier.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 Je was op iets na het over zes uur. Ja, nou, over zes over zes. Nou, vooruit. Als je um, zou reïncarneren als dier, wat voor dier zou je dan kiezen? Geitje. Waarom een geitje? Omdat geiten lieve beest. en ik ben ooit op stap geweest met een geitje. Het lijkt me heel leuk om ooit geiten te hebben. Ik dat best wel ooit een vrouwen en kinderen ook met geiten hebben. Ja, u luisterde naar Arnonchen, gemaakt door Elie Elise Hoopman. Ze won er zeg maar de vierde plaats mee bij de jaarlijkse NTR Radioprijs voor aanstormend radiotalent. Nina Simone nu. Zij zong Cinnamon op haar album Pastel Blues uit 1965. Maar eh, in de tweede verfilming van The Thomas Crown Affair in 1999... met Pierce Brosnan gebruikte ze deze verlengde versie. Oh, cinnamon where are you gonna run to? Listen to me, where you gonna run to? Where gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me, I run to the rock. Please hide me, I run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide the rock right out, I ain't gonna hide you down, all on them day, I said rock eindelijk klaar. Uh, Ina Simone Cinnamon. Ja. Het is bijna vijf uur. U mocht weer wakker worden met iets nieuws. Britse ulti-indie. Ah, whatever. Geef het maar een naam. Zelf noemen ze zich uh, Alt-J. Oftewel Delta. Dat uh, is namelijk op je toetsenbord. Dus dan krijg je de Griekse letter Delta. Nou daar is het heel verhaal nog bij. Uh, in ieder geval, hun album heet An Awesome Wave. En daarvan nu Beezelblocks. En daar hoort een fascinerende clip bij. Moet je echt even opzoeken. You may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cigarettes in your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a four stuff? Do you know where the mountains go? They go along to take your honey. Way right down how we build our breakfast now and say, my love, my love.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 and breeze blocks Jamaline Just infect the scene My love, my love Love, love But please don't go I love you so My Lovely. love, you.